Hallo, wat leuk dat je hier bent. Ik ben Nienke van het Huis van Lubisch. Fabi en ik zijn hier vandaag om wat meer te weten te komen over het oude Egypte. Want dat is wel fijn als we straks zelf naar Egypte gaan. Fabian heeft me er natuurlijk ook al een heleboel over verteld. En we zijn net op bezoek geweest bij de Egyptoloog van het museum, meneer Raven. En die heeft ons ook allemaal dingen over Egypte verteld. Gelukkig was het niet Zeno Terpstra. Daar bleef ik liever bij uit de buurt. Meneer Rave heeft heel veel verteld en ik hoop dat ik het allemaal een beetje onthouden heb. Weet je wat? Misschien kan ik het jou wel allemaal vertellen. Dan vergeet ik het niet zo snel en weet jij het ook. Loop ik nog wel even met je mee? Gezellig toch? Fabian zit natuurlijk weer met zijn neus in de boeken in de bibliotheek hier. Even kijken, waar zal ik eens beginnen? Oh ja, voor je naar binnen gaat, zie je die tempel voor je? Dat is een echte Egyptische tempel. Ik dacht dat het gewoon een kopie was. Maar het is een helemaal echte oude Egyptische tempel... die de Egyptische regering aan Nederland heeft gegeven. Een cadeautje. Nou ja, cadeautje. Het is het grootste ding in het hele museum hier. En hij is... Um, uh, oh ja, hij is 2000 jaar oud. Oud, hè? Maar blijkbaar zijn er hier ook heel veel Egyptische voorwerpen... die nog veel ouder zijn. 3000 of 4000 jaar oud... In zo'n tempel konden ze vroeger offers brengen aan de goden... en dan hoopten ze dat een ziek iemand beter zou worden... of dat de oogst goed zou gaan... of dat ze kinderen zouden krijgen. Wij mogen hier zomaar binnenlopen... maar dat mocht vroeger in het oude Egypte helemaal niet. De enigen die dat mochten waren de priesters en priesteressen. Dat waren mensen die in de tempel werkten en kwamen bidden. Zullen we nu het museum in? Dan moeten we door die entreeportjes daar. Oh ja, heb je hier entreekaart? Want daar gaan de poortjes mee open, anders kun je niet naar binnen. Druk nu maar op pauze en dan weer op play als je door de poortjes bent. Dan gaan we dan weer verder, oké? Okay?